De nieuwe premier van Italië, Mario Monti, wil tot de verkiezingen in 2013 blijven regeren. Dat maakt hij bekend na de eerste gesprekken met de politieke partijen over de vorming van een interimregering. Hij blijft tot 2013, tenzij het parlement hem wegstemt. Dat is nodig, omdat er anders te weinig tijd is om noodzakelijke hervormingen door te voeren, al dus Monti. Het boren van een metrotunnel onder de Amsterdamse wijk De Pijp lijkt nauwelijks schade te hebben veroorzaakt. Er is een verzakking van een paar millimeter en dat is ruim binnen de marge, zegt wethouder Wiebes. Niet eerder werd in Nederland recht onder bebouwing doorgeboord. Bewoners van de huizen erboven konden een paar dagen naar een hotel. 37 huishoudens deden dat. Het bisdom Sertogenbosch gaat ruim de helft van de katholieke kerken in Eindhoven sluiten. Uit onderzoek blijkt dat het te duur is om 19 kerken open te houden. Daarom gaan er 10 dicht. Wel blijft er in elke voormalige dorpskern binnen Eindhoven een beeldbepalende kerk over. De 10 katholieke kerken gaan dicht in 2015. De politie heeft een deel van de A50 afgesloten om een dodelijk ongeval te reconstrueren. Drie maanden geleden botste op de weg een vrachtwagen achterop een stilstaande auto. Een vrouw in die auto kwam daarbij om, haar partner stond in de berm. Om kwart voor tien is de weg dichtgegaan vlak na de afslag Zon tot aan de afslag Sint Oederode. In het begin van de nacht moet het onderzoek naar de toedracht klaar zijn.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 cherche de retour C'est que de retour Let's do Thank <laughs> you. Denk aan haar, want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je.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 That's